Met Jeroen Stomborst. Goedenavond, de winterstop is voorbij. En meteen is er weer van alles om over na te praten in langs de lijn. Over de 1-1 bijvoorbeeld van koploper AZ tegen Ajax. Ondanks dat ik vind dat we beter waren dan Ajax, uh, hebben we niet gewonnen. En dat, uh, dat is onze eerder gebeurt deze competitie. PSV kon daarna koploper worden, maar kwam tegen Utrecht ook niet verder dan 1-1. We hadden vandaag hier gewoon drie punten moeten pakken... En dat hebben we niet gedaan. En dat is uh, meer te wijten aan onszelf dan aan de tegenstander. We gaan zo meteen uitgebreid praten over het voetbal van dit weekend... met Ronald van der Geer. En dan ook is er aandacht voor Super Sunday in Engeland. De Nederlandse waterpolodame speelden een cruciale wedstrijd... op het Europees kampioenschap in Eindhoven. Het was ook te merken ook, tijdens de time-outs van bondscoach Maudjiri. Dames, onze eerste probleem is I manier. Ik wil niet met Van Belkom in drie. Oranje won en we horen zo meteen sterspilster Iefke van Belkum. verder natuurlijk schaatsen de Wereldbeker sprint in Salt Lake City tot 11 uur in langs de lijn. Ja, laten we het daar eerst maar eens over gaan hebben. Want er wordt nog gereden daar in Salt Lake City. Sebastian Timmerman volgt het natuurlijk allemaal van ons. Zoals, goedenavond. Dag, goedenavond. Ja, eerst... Het is allemaal een beetje uitgelopen door uh, links en rest wat valse starts en wat valpartijen. Dus er okay. wordt inderdaad nog gereden. Duizendmeter mannen zijn mee bezig. Ja, uh, eerst, eerst maar eens even naar eerder vandaag. Want uh, de duizendmeter voor de vrouwen werd gewonnen door een Nederlandse. Door Laurine van Riesen. En uh, dat is de tweede keer in haar carrière trouwens dat ze een duizendmeter op haar naam weet te schrijven. Uh, ze deed dat eerder... In uh, uh, Azië. Nou, nu doet ze het dus op die supersnelle baan van Salt Lake City. 114-21 betekent ook een persoonlijk record voor Laurine van Riessen. Ze wint voor Marit Leenstra. 114-41. En op de derde plaats eindigde uh, Monique Angemüller. Um, ja, en dan missen we Christine Nesbit, De dame die dit seizoen zo heerst op de 1000 meter. En gisteren ook een fantastische uh, tijdreed. Het baanrecord even naarde. Maar daar toch niet helemaal tevreden mee was. Want ze had graag een wereldrecord willen rijden. En in de E12 willen rijden. En Nesbit heeft uh, besloten om uh, vandaag niet in actie te komen. Zich helemaal te gaan richten op volgende week. Op het wereldkampioenschapsprint in Calgary. Waar zij haar titel uh, verdedigt. En ze was er dus niet bij. Van Riese Winters voor Leenstra. Angemule derde, Gerritsen vierde. En iedereen Wusna na moeilijke race. Met een hele moeilijke wissel tegen de Richardson. Uiteindelijk nog wel op de vijfde plaats, wat ja. moet zeggen. Wat ging daar fout, Bas? Uh, uh, ze, ze moest voorrang verlenen, want ze kwam uit de binnenbaan. en Richardson uit uh, de buitenbaan. En Wust uh, nam eigenlijk achteraf, dat is makkelijk praten... de verkeerde beslissing in de bocht voorafgaande aan die kruising door te versnellen. En ze kwam daardoor uh, net niet voor Richardson uit, maar naast Richardson uit. En toen moest ze inhouden om de Amerikaanse voorrang te verlenen. En uh, daardoor, dat kostte haar uiteraard heel veel tijd. En over tijd gesproken, de tijden bij de vrouwen, die vielen mij toch wel een beetje tegen. Ondertussen zie ik trouwens Lobkopo, Lobkov over de finish komen uh, bij de mannen op de duizend meter. En die rijdt 1.825, schudt het hoofd. Maar is wel tot nu toe het snelste als we uh, bij die mannen op de duizend meter, uh, Jeroen, nog uh, drie ritten te gaan hebben. Um, zegt dit iets? We gaan er zo meteen verder over praten. Nog later in deze uitzending. Maar, maar, maar met name de resultaten van, die, van de vrouwen. Uh, zegt dit iets over volgende week al, denk je? Of... Ja, ja is nou, in ieder geval dat, dat Nesbit de topfavoriete is. En dat uh, daarachter de strijd is om, om eigenlijk de andere twee plaatsen. Nesbit reed gisteren ook heel goed op de 500 meter. Daar wint trouwens vandaag Sangwa Lee... Uh, net als gisteren, 37-27 is vandaag de winnende tijd. En daar kwamen de Nederlandse vrouwen trouwens weer niet aan het Nederlands record van Andrea Nuit, 37-54. Ja. Wat is dat, dat toch mee? Ja, dat staat nog steeds bijna tien jaar lang. Thijsje Oenema was de beste, 37-66 vandaag. Blijft dus 1200 uh, 120ste verwijderd van het Nederlands record. Trouwens wel een persoonlijk record voor Oenema. Maar Boer en gertse en trouwens ook Van Riesen, die later gevangen zat op de duizend, file maar tegen. En Lopkov die we dus nu als snelste man hebben op de 1000 meter... met nog uh, drie ritten te gaan. Koskala en Silos staan nu aan de start. Dus even kijken, hij die in één keer goed? Ja, zijn in één keer goed weg. Hierna trouwens de koningsrit uit Nederlands oogpunt... tussen Stefan Grotas en Sjoerd de Vries. Maar die Lopkov die de snelste tijd heeft... dus op de 1000 meter won eerder vandaag de 500 meter... in 34-54 voor Nagashima en Fredericks. Michel Mulder... Daar de beste Nederlander in een persoonlijk record op de vijfde plaats. 34-67. En Jan Smekens, die gisteren het Nederlands record verbeterde, naar 34-40. Had nu de zesde tijd, maar had ook moeite om op gang te komen. En ging bijna onderuit, direct na de start. Dus had een excuus voor zo'n wat tegenvallende tijd. Dan valt eigenlijk een 34-69 nog wel mee. Ronald Mulder had echt een prutsrace. Mocht rijden omdat Groothuis de 500 meter vandaag liet schieten. Maar aan alle kanten zaten daar fouten in. En kwam niet verder dan de 18e plaats. En Jesper Rospers kwam ten val. Dus ook voor hem was die 500 meter bij de mannen een grote teleurstelling. Inmiddels in de laatste ronde aangekomen met Pekka Koskala. En uh, Harald Silos uit Finland en uit Letland. Uh, Silos kennen we natuurlijk ook van het Allrounder. Dit seizoen zesde bij het Europees kampioenschap. Allround gaat het hier afleggen tegen Pekka Koskala. Die wel aardig goed in vorm is trouwens hoor. Een week voor het wereldkampioenschap. En dat laat hij hier ook zien. Want hij rijdt in ieder geval de snelste tijd. Hij verbetert de tijd van Lopkov, Maar met 1-8-18 blijft Pekka Koskala ver verwijderd van een tijd in de 1.07. En dan te bedenken dat Pekka Koskala uh, een aantal seizoenen geleden... Zo in één keer snel erna 1 naar 107 rond. En dat betekende toen het wereldrecord. Voordat Shawnee Davis trouwens ook op de baan van Salt Lake City op 7 maart 2009 uh, door de 107 barrière heen reed. Trouwens als tweede. Want Marcicano had dat eerder in die duizend meter toen ook al gedaan. Dat zijn de twee rijders die binnen de 107 hebben gereden. Maar dat uh, die records, dat wereldrecord van Davis en dus ook tegelijkertijd ook het baanrecord. Dat zie ik niet aangaan vandaag als de snelste tijd 10818 is met nog twee ritten te gaan. En wat dan met het Nederlands record? Want we zijn toe aan de laatste twee ritten. En dus krijgen nu de Nederlanders in de baan, Stefan Grotas en Sjoerd de Vries... dat Nederlands record staat op naam van Björn Nijenhuis. sinds 16 maart 2008. Dat was bij de recordwedstrijden in Calgary... die altijd aan het einde van het seizoen verreden worden. Daar snelde Nijenhuis in één keer naar 1 0 7, -0 -7. Overigens de winnende tijd van Gerard van Velde van de Olympische Spelen... bijna tien jaar geleden, 1 18 Het is ook nog steeds een hele scherpe tijd, die tijd vergeet ik nooit meer. En Sjoerd de Vries staat in de baan, rijdt tegenwoordig voor de ploeg van die Gerard van Velde tegen Stefan Groothuis. Oeh, ja, de Vries gaat alle kanten op. Eerst uh, naar rechts bij de start en daarna naar voren. En dus is het de valse start. En de start is ook eigenlijk altijd het mindere punt van uh, Stefan Groothuis. Je ziet hem daar toch een beetje inhouden het hele seizoen... om maar geen fouten te maken. En dan is het extra knap, zou je bijna willen zeggen... als je dan ziet hoe goed Stefan Groothuis rijdt. Gisteren werd hij derde in 1.07.45. Dat betekende toen een persoonlijk record. Nadat nou, hij ook al een persoonlijk record had gereden op de 500 meter. En had hij eigenlijk de conclusie... dat het allemaal nog wel wat harder had kunnen gaan, want hij was niet helemaal tevreden over zijn race. En als ik dan nu naar de tijden kijk, ook van eerder vandaag, heb ik het idee dat het allemaal wat minder snel gaat... dan gisteren dat de omstandigheden wat minder optimaal zijn op misschien wel de snelste baan ter wereld. Over het algemeen is Salt Lake City toch net ietsje sneller dan die baan in Calgary. Sjoerd Vries gisteren ook een persoonlijk record, 1.07.74 en daarmee eindigt hij op de vierde plaats is gewezig aan een goed seizoen. Hij stond in Heerenveen ook al op het podium toen werd hij tweede. Nu moet voor hem en voor Groothuis start 2 goed zijn. De Vries beweegt weer naar de buitenkant toe... maar wordt nu niet teruggeschoten. Gerard van Velden meteen weer met de handen naar de mond. Die schreeuwt van alles naar sjoer Vries. Misschien wel dat de eerste bocht links afgaat... maar dat weet sjoer Vries natuurlijk wel. Terwijl Jack Ory, de coach van Groothuis... ja als een ijskonijn blijkbaar lijkt toestaan te kijken. En de opening is voor Sjoer de Vries, 16,59. Tegenover Groothuis, 16. ,59. En daarmee leveren zij in het begin ietsje in ten opzichte van Pekka Koskela. Nu op de kruising heeft Groothuis de leiding. Sjoerd de Vries komt langzaam maar zeker naar Groothuis toegereden. Ben ik benieuwd of Sjoerd de Vries via die binnenbocht onderdoor gaat en voorbij gaat aan Stefan Groothuis. Die indruk heb ik wel. Het is inderdaad Sjoerd de Vries die aan de leiding gaat naar 600 meter. Rondetijd 25-0. Maar de ronde van Stefan Groothuis mag er ook zijn met 24-9 en 41-66. En dan nu de laatste ronde voorbij. Bij de heren Koskala 1.8.17. Dat is dus de te, te kloppen tijd. Stefan Groothuis heeft op de kruising een richtpunt aan Sjoer de Vries. Zit er al bijna naast. Heeft de laatste binnenbocht. Groothuis onderdoor bij Sjoerd de Vries. 1.7.45 voor Stefan Groothuis. gisteren. Nu weer in de 1.7 of niet? Janet 1.7.95. Eindelijk een rijder vandaag in de 1.07. Dat is dus de snelste tijd. 1.08.30 de vierde tijd voorlopig voor Sjoer de Vries. En je ziet toch alweer een beetje die koele blik bij Groothuis en ook bij Jack Ory, Die even met de wenkbrauwen omhoog trekt. Zo van ja, ja, we moeten eigenlijk nog een ritje wachten voordat we definitief weten waartoe deze 107.95 leidt. Het lijkt gek genoeg op een baan als Sotlek. Zit niet eens dus zo heel erg hard. Als je bedenkt dat hier al 1.6 is gereden en als je bedenkt dat deze rijders dus ja, sowieso rond de 1.07 half, misschien wel 1.07 laag moeten kunnen rijden bij een optimale race. Maar de omstandigheden duidelijk niet optimaal. 1.794, de tijd is met een honderdste gecorrigeerd, is de leidende tijd voorlopig voor Steven Grota. Dus als er nog één rit komt en daarin gaan we de Olympisch kampioen zien, de dubbele Olympisch kampioen. Want hij is de Olympisch kampioen van Turijn en van Vancouver. Shawnee Davis, maar ook de man die dit seizoen pas 1000 meter wist te winnen. En dat was gisteren 1027 1000 meter in wereldbekerverband wel te verstaan. En dat was gisteren dus die 1027 waarmee Davis toen won. Danny Morrison groet ook het publiek. Hij komt uit Canada. Hij is 26 jaar. En hij werd gisteren tweede achter Shawnee Davis. 1,0739. Dat scheelde dus maar 19 honderdste van een seconde. Ook toen geen super, Ja, wel supersnelle tijden... maar toch allebei bijvoorbeeld langzamer dan Gerard van Velden was bijna tien jaar geleden. Reddy heeft geklonken... Naar beide kleine beweging te zien, maar de starter schiet maar één keer. Dus is de laatste rit vertrokken en weten we over een dikke minuut of de tijd van Groothuis die 1.0794 genoeg is voor de overwinning. Normaal gesproken moeten Davis en Morrison daar toch makkelijk onder kunnen rijden. De opening, de eerste 200 meter. De snelste tijd voor Danny Morrison, tenminste de snelste tijd wat betreft deze rit. 16.78 voor hem, 16.94. De tijd voor Shawnee Davis, die gisteren liet zien dat we hem nog niet helemaal mogen vergeten. Een week voor het wereldkampioenschap... Hij als oud wereldkampioen sprint in het seizoen waar hij nog niet helemaal lekker uit de verf kwam. Over de lekker uit de verf gesproken, niet lekker uit de verf komen gesproken. Danny Morrison komt totaal niet goed uit bij de bocht. De binnenbocht die leidt naar de 600 meter. Desondanks 41-76, rondetijd 24-9. Maar daar wel langzamer mee qua tussentijd dan Stefan Groothuis was in de rit hiervoor. Laatste kruising. Dit is normaal gesproken het moment dat Davis de gashendel, de gaskraan opentrekt. Doet hij nu ook wel hoor. Hij rijdt naar Morrison toe heeft de laatste binnenbocht. Dus gaat Johnny Davis hier de rit winnen. 1.794 is het de te kloppen tijd van Groothuis. Wordt het Groothuis of wordt het Davis? Het wordt Davis. Net als gisteren. 1.77. Wel een halve seconde langzamer dan gisteren. Maar wel genoeg voor de overwinning. Davis wint weer. Net als gisteren dus. Stefan Groothuis wordt tweede. En de derde plaats gaat naar Pekka Koskela. Dat wordt het podium van de duizendmeter uh, meter bij de mannen. Net als gisteren dus. De winst naar Johnny Davis. Maar Stefan Groothuis is in orde een week voor het wk Friday night i'm going nowhere All the lights are changing, and red. Turning over tv station situations running through my head.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 Gray Babylon. Het uh, leek zo'n mooi scenario voor PSV. Enkele minuten voor de aftrap van de wedstrijd tegen Utrecht... hoorde de ploeg dat koplop-AZ punten had gemorst tegen Ajax. De koppositie van de Eredivisie lag dus voor het grijpen voor de Eindhovenaren... maar het lukte PSV niet om te winnen van Utrecht. De ploeg kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Dries Mertens zocht na afloop naar een verklaring. Ja, ik denk dat we iets laag tempo speelden en dat ze ja, gewoon goed verdedigden. Soms moet je het ook uh, zeggen zoals het is... En, uh, ik denk dat Utrecht het heel goed heeft gedaan. Af en toe probeerde jij het, had je een aantal aardige acties... maar het lukte ook niet echt, hè? Nee, het lukte niet vandaag. Dus, dat is jammer, maar uh, ja, op naar de volgende wedstrijd. Liep je af en toe wat gefrustreerd rond? Want je maakte hier en daar ook wat overtredingen? Nee, helemaal niet. En ik denk dat ik één fout maak uh, op Nana. en Dat is een gele kaart, maar voor de rest... Uh... Je had je natuurlijk veel voorgesteld, denk ik... van je terugkeer bij deze club waar je zo goed uh, gevoetbald hebt. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Je, komt hier, je komt hier terug bij je oude club en dan uh, verwacht je heel veel. En misschien iets te veel, want het uh, ja, was een uh, teleurstellende wedstrijd. Of is het toch een beetje de druk die nu op uh, PSV neerdaalt? AZ speelt gelijk. Nee, nee dat denk ik niet. Alleen, uh, alleen is het jammer dat je deze wedstrijd gelijk speelt, anders uh, maak je een goede stap. Een valse start, 2012? Ja, ik denk dat dat wel duidelijk is. Maar uh, ja, we, moeten, we moeten niet weer bij de pakken blijven zitten. We moeten gewoon doorgaan en uh, vrijdag dit, uh, dit resultaat rechtzetten. Ja, want iedereen zegt eigenlijk... PSV is toch de gedoodverfde titelkandidaat. Gaat AZ nog wel inhalen? Ja, oké, okay, dat zeggen jullie. Het is aan ons om dat te bewijzen. En, uh, ik denk dat we sterk genoeg zijn... Uh, om dat ook te bewijzen. Alleen moeten we dan uh, zo'n wedstrijd als vandaag uh, wel winnen. Al dus Dries Mertens tegen Richard van der Maden. Uh, ik ga het weekend bespreken met Ron van der Geer. Zoals altijd, Ronald, welkom weer. Ja. Fijn dat we weer beginnen uh, met, met, met de... Paar leuke potjes. Uh, even eerst over de, deze wedstrijd. Want uh, het is opvallend, denk ik, het puntverlies van uh, PSV tegen Utrecht. Dries Mertens. Uh, Ries van der Malen zegt: je maakt een beetje gefrustreerde indruk. Had je die indruk ook? Of nee, dat had ik eigenlijk niet. Dat, okay. is, dat zit altijd wel een beetje. Die irritatie zit altijd wel een beetje in zijn spel opgesloten. Ja? Als het niet heel erg lukt. Dat was een tikje uit of eens wat geks doen. Maar ik vond hem niet een continu gefrustreerde indruk maken. Wel, een teleurgestelde indruk. Maar dat is, ja. dat is niet meer dan logisch. Wat mist de PSV vandaag? Een beetje de urgentie, een beetje het... Uh uh, ja, er dat, dat, dat, dat, dat komt niet iets over die ploeg van, nu kan het. Dat straalde ze eigenlijk niet uit. Mertens haalt wel heel goed aan dat Utrecht natuurlijk had gekozen... voor een buitengewoon verdedigende tactiek. Hè? Vooral tegenhouden en dan maar kijken wat er van komt. Ja, daar moet je als PSV zijn op anticiperen. En die ploeg straalde eigenlijk geen moment uit van... Nou ja we gaan er nu echt voor 200 procent voor. Het was voor de winst op juist wel, hè? Ja, maar wat ik, wat ik daar natuurlijk met name mee bedoel... is als je, als je tegen zo'n collectief speelt... dan zal je heel veel moeten bewegen. Hoog tempo, nou het woord tempo is ook in dit gesprek gevallen. Ja, dat zijn allemaal onderdelen die ontbreken. Eigenlijk zag je pas dat die spreekwoordelijke mouwen omhoog gingen... na de 1-0 van, van Utrecht. Toen kwam er wel zoiets over die ploeg van, ja, en nu moet het. Ja, en ik vind eigenlijk, als je hoort dat je koploper kunt worden... je speelt ja. tegen Utrecht en je ziet wat de toestand is op het veld... dat je daar wel iets meer mee moet doen. Goed, ja, eerder op de dag liepen AZ en Ajax dus al tegen puntverlies aan. Ze kwamen ook niet verder dan 1-1. De trainers Gert-Jan Verbeek en Frank de Boer... hielden allebei toch nog een redelijk positief gevoel over aan de wedstrijd. Ja, maar in de, in de fase zeg maar, waar wij zitten op dit moment... Uh, zeg maar een slecht resultaat uh, thuis in de beker... Nou, dan weet je dat je naar de koploper gaat... die nog thuis helemaal geen punten heeft gemorst. Ja, dan ga je niet zomaar even winnen, hoewel je dat heel graag wilt. En ik denk dat we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 en de voetbaljournalisten of analisten, hoe je ze tegenwoordig mag noemen, ja, die, die, die schuiven wij PSV iedere keer naar voren toe. Nou, Dat is ook, denk ik, terecht op basis van de begroting, op basis van het potentieel. En wat tot nu toe is, is het zo, dat ons voetbal toch uh, dusdanig is dat de medeploeg daar zit daarop verkijkt en zich op, op, op stuk buiten. En, uh, en wij, uh, wij trekken toch vaak aan het langste eind. Nou ja, in 16 wedstrijden zijn er een hoop punten te behalen en wij gaan kijken waar we komen. En de uh, relaxte Gertjan Verbeek? Ja, een realistische Gertjan Verbeek ook. Ja, maar hij, hij kan toch best reden tot klagen hebben over zijn eigen ploeg, want... Vo als ik het uh, heb gezien. Uh, ja. Jij bent hier de professor. Uh, uh, nou, de prof de AZ toch de, de, de winst verdient. Professor ben ik zeker niet. Want wat een beetje het probleem was vandaag is natuurlijk dat hij 2-0 uitbleef. Daar waren de kansen wel op. Nou. En uiteindelijk kwam Ajax wel weer terug in de wedstrijd. Het was wel een heel lastig duel. Want het, uh, als het in Nederland wind stil is, waait het in Alkmaar ook altijd nog wel een beetje. En vandaag uh, uh, ging de wind daar echt in de overtreffende trap door het stadion. En was echt van invloed op die, ja. uh, op die wedstrijd. Ja, je zag het ook aan de hoekvlag. Ja, die stonden echt heel strak. Graden. En, en, en, en, alle kanten op. Um, wat ik niet helemaal begreep, is waarom Ajax nou niet over de grond speelde. Want he, dat, dat kunnen ze dan toch het allerbeste doen. Koos toch toch iets te vaak voor de lange bal. Ze ook een beetje het gebrek aan vertrouwen zijn, denk ik. Maar nee, ja, weet je, is realistisch. Kijkt gewoon naar zijn ploeg, zie dat er uh, een speler is weggevallen. Maar ziet wel dat hij in twee wedstrijden prima veldspel op de mat legt. Nou ja. ja, de punten moet je uiteindelijk toch gewoon halen. Tegen de kleinere clubs. Daar zit de must in. Natuurlijk had je vandaag Ajax een klein tikje kunnen, kunnen aanbrengen. Maar hij was natuurlijk al heel tevreden over dat beker-resultaat vond ik AZ overigens nog wel iets beter. Ik vond het niet een hele grootse wedstrijd uh, vandaag... in de, nee. de stukken die ik ervan heb gezien. Maar goed, de omstandigheden speelden ook wel een rol... waardoor dat uh, misschien niet kon. Ja, er zijn, er zijn een aantal zaken. Ik vond, vond AZ in het, uh, in het echte veldspel wel iets beter. Weer, net als een paar dagen geleden. Ja, uh, maar, maar ook geen frustratie bij, uh, bij, bij uh, Frank de Boer. Nee, da daar ligt de lat blijkbaar nu ja. iets lager. Um, je speelt tegen de koploper, dat zegt hij eigenlijk goed. He, want wij praten eigenlijk nog altijd over AZ... Als ja, dat is een ploeg die toch een keer te kloppen moet zijn. Nou ja, dat blijkt dus niet. Het realisme is wat dat betreft wel tot vangteboeren de Boer doorgedrongen. En ja, hij zegt ook dat goed. Ze zitten natuurlijk in een fase waarin het geen hosanna is, waar goede resultaten heel direct weer worden afgewisseld met heel slecht spel en slechte resultaten. Ja, het is en... ook de eerste wedstrijd na de winterstop, ja, dus je kan je... ook zeggen: het is weer een nieuw begin. Je moet ook heel eerlijk zijn. Aantal spelers halen gewoon of haalt gewoon het niveau niet, hè? Dat dat toch maar dat dat geklooi op die links-back-positie, dat zoeken toch maar in die uh, in die verdediging, waar nu weer Anita rechts speelde, waar blind toch weer liet zien dat het het niet is aan die, uh, aan die, aan die linkerkant. Ook die, die centrale verdedigers. Het is nog niet het defensieve blok wat het moet vormen. Nou ja, Theo Jansen wordt heel veel besproken. Speelde vandaag ook weer een mindere wedstrijd. Maar je ziet Christian Eriksen vandaag ook niet opstaan in, uh, in, in dit duel. Hè? Eno, ja. Voor de absolute top, denk ik toch ook tekort. En dat heeft Frank de Boeren, maar dat is natuurlijk ook wel geconstateerd. Een hele rits afwezigen. En wat er dan uiteindelijk overblijft, ja, dat is behelpen. Daar kun je een resultaat mee halen. Maar daar moet je geen topprestaties van verwachten. Nee. Dus ben je blij met 1-1 bij de koploper. En dus uh, blijft het spannend. En zal het waarschijnlijk ook wel spannend blijven. az verschilpunten, PSV, Ajax, Feyenoord ook. Uh, ja, iedereen uh, ja. vriespunten. Behalve 26 Twente. ja Ja, iedereen van het weekend. Ja, qua, qua resultaat. Want het ja. spel van FC Twente tegen RKC... RKC had in het begin van de avond echt nog wel kansen. Mm -hmm. Het spel was echt niet zo heel voortreffelijk. Maar... Ik had een beetje de idee dat ze ja, op gang moesten komen. Ja, nou, dat was een beetje een dieselwedstrijd. Maar de 5-0 maskeert veel. Maar ga daar nu even alle keepersfouten euh, <laughs> nog eens een keer op nakijken. Ja, Nee, Twente was echt ja. niet zo heel erg goed. Alleen ja, de 5-0 vergoed veel en de drie punten zijn binnen als enige. Daarom nu aan de telefoon aanvoerder van FC Twente. Peter Wisschrof. Peter, goedenavond. Goedenavond. Heb jij de concurrentie ook in actie gezien? Ik heb, uh, ja, heb eigen even bekeken en ik heb uh, mijn oude clubje nog eventjes uh, gekeken, Vitesse NSC. Ja. En, uh, de, de laatste wedstrijd heb ik niet gezien, maar die heb ik wel gevolgd op, uh, op internet. Dus uh, ja, we zijn uh, heel erg tevreden. Tenminste, ik ben heel erg tevreden vandaag. Ja, jullie zijn de winnaar van het weekend. Ja, als je zo bekijkt, wel denk ik. Uh, uh, Feyenoord verloren natuurlijk. Uh, en de rest uh, hebben allemaal punten gespeeld. Dus uh, ja, wij zijn, uh, ja, wij zijn wel blij, denk ik. A aan de andere kant, uh, uh, jullie moesten tegen RKC. Dat is wel een andere koek dan AZ of Ajax, natuurlijk. Ja, die hebben natuurlijk uh, lastige wedstrijden gehad. Utrecht uit is lastig. Uh, uh, AZ uit is uh, voor Ajax natuurlijk lastig. En AZ is natuurlijk het koplopen. Dus ja, voor ons was dan uh, gelijkspel, denk ik, wel uh, het beste resultaat. En uh, gelukkig is dat het geworden. Dus wij zijn uh, uitgelopen en ingelopen op, uh, op uh, alle twee.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 wij horen daar uh, nu weer een beetje bij, denk ik. Met een nieuwe coach, Steve McLaren. Hoe voelde dat gisteren? Ja, nou, natuurlijk. Gisteren was gewoon belangrijk dat we onze drie punten zouden pakken. En, en dat het dan 5-0 wordt, is uh, heel mooi meegenomen. Maar we weten uiteindelijk dat het ook, uh, ook beter kan ook nog bij ons. En uh, we, we kunnen nog stappen maken. Maar het voelt uh, op dit moment heel erg goed. En uh, we zijn... Uh, we zijn denk ik de goede weg in geslagen, we zijn, uh, we zijn hard aan het werken op de trainingen en uh, ja, we hopen dat de resultaten blijven en uh, de eerste stap hebben we gezet. Maar uh, kan je al een groot verschil uh, bespeuren tussen voor en na de winterstop? Ja, kijk, het is natuurlijk wel een verschil met, uh, met de twee trainers, maar uh, ook, ook niet zo dat er in één keer uh, alles veranderd is. We hebben uh, redelijk dezelfde ploegen blijven spelen, we hebben, uh, we hebben gewoon goed getraind op trainerskamp. Uh, uh, ik denk dat uh, onze trainer heel duidelijk is geweest uh, uh, wat we moeten doen... en uh, wat onze doelstellingen zijn. en ja Daar willen we gewoon zo hard mogelijk voor werken. en We kijken niet, uh, nog niet zo erg vooruit. We kijken naar de eerste volgende wedstrijd. En dan zien we de laatste wedstrijden, uh, ik denk zes, zeven wedstrijden... voor het einde wel waar we staan. En ik denk dat dat op dit moment belangrijkste is voor ons. Uh, maar voelt het vertrouwd om weer met McLaren langs de kant te staan? Ja, kijk, voor mij natuurlijk wel. Ik, bedoel, ik ben... Uh, uh, met Claire ben ik gewend uh, van alle anderhalf jaar geleden en voor mij voel ik heel erg vertrouwd en uh, voel ik heel erg goed. Ik ben, uh, ik ben heel blij met deze trein. Uh, daar had ik al een heel goed gevoel over, daar heb ik ook uitgesproken. En, uh, ja, Ik ben blij dat, uh, dat hij er weer is en ik, ho ik hoop dat wij uh, kunnen voortborduren op uh, de resultaten ja. van anderhalf jaar geleden. Over vertrouwen gesproken, uh, uh, geeft hij ook meer vertrouwen aan de spelers dan Adriaan ze dat deed? Ja, kijk, dat is natuurlijk heel makkelijk om nu te zeggen. Uh, uh, ik, ik wil niet uh, op, het, uh, op de vorige periode ingaan. Uh, nee, ik denk maar, maar met... die, die uh, Adriaanse wisselden wat meer, hè? Ja, had die ja. tegen een vast elftal. En heb je het idee dat dat bij McLaren wel zo zal zijn? Nou, kijk, met Daarnaast hebben we natuurlijk vrij veel in een, een, een andere formatie gespeeld. Eerst de eerste uh, 17 wedstrijd heb ik gelezen dat het niet in dezelfde formatie was. Uh, ja, nu hebben we pas één wedstrijd gespeeld. Dus ik weet niet of wij in dezelfde formatie zullen gaan spelen. Maar waarschijnlijk... Uh, het is wel een trainer die in een, uh, met een vaste groep wil gaan, gaan spelen. En ja, als we dat gaan doen, uh, misschien wel wat meer vertrouwen kunnen tanken. En, ja, ik hoop dat voorlopig uh, denk ik, de eerste wedstrijd hebben we een goed resultaat geboekt. En ik hoop dat we kunnen, dat we kunnen voorbeduren op deze, uh, op deze wedstrijd. En, en dan kunnen we alleen maar beter worden. En, en, en dat geeft wel vertrouwen, denk ik. Um, nog even iets hè, over McLaren. Hij komt steeds te laat het veld op. Hoe zit dat nou precies? Ja, dat is uh, een bijgeloof die hij ook al had in, uh, in de eerste periode bij ons. En, uh, ik, ik weet niet wat het is. Het is een soort, hij zegt, het is geen bijgeloofde routine, heb ik wel eens gehoord. Ja, dat, is, uh, dat, dat zal denk ik niet gaan <laughs> Hij zal de eerste twee minuten niet, uh, niet meemaken van de wedstrijd. Wat, wat doet hij dan? Gaat hij even naar het toilet of zo? Ja, volgens mij zit hij... Volgens mij, ja, ik, ik sta meestal op het veld, dus ik zie het niet. Maar nee. volgens mij zit hij meestal in de, nog twee minuten in de kleedkamer. Zie ik hem een sigaretje roken? Nee, dat is het volgens mij. Goed, uh, Peter, volgende week uh, Groningen op bezoek. Feyenoord speelt tegen Ajax. Er kan weer van alles gebeuren, hè? Ja, het is, het is een interessante competitie en een interessante wedstrijd. En uh, ja, dan maakt de competitie alleen maar uh, spannend en leuke, denk ik. Een mooi voetbalweekend. Jouw club wint van Vitesse. Jullie winnen van RKC. Het gaat lekker de goede kant op met uh, Twente. Ja. Bede, bede kan niet, kan niet. Peter, Wiss Peter Wisserof, in ieder geval wel. Okay. Peter, dank je wel nog een fijne avond. Thanks, thank Tot ziens. Ja, Ronald. Uh, dat, de topploegen staan dicht bij elkaar. Nou. Het, het, het gaat spannend worden, dat hadden we ook voor de wedstrijd al voorspeld. Maar wat gaat nou beslissend worden, denk jij, in deze titelrace? bij AZ, denk ik, uh, hoe heel de selectie blijft. Die selectie is natuurlijk niet zo heel erg breed meer. Uh, wat wordt de kaartenlast? Uh, heb je geluk? Veel blessures? Dat zal uiteindelijk, ik bedoel, in kwaliteit ontlopen de ploegen elkaar niet zo heel erg veel. AZ is op dit moment in bloedvoer, maar dat kan zomaar weer veranderen. Uh, de ploegen hebben in ieder geval verzuimd om Ajax af te schudden. Dus die hangt er eigenlijk nog een beetje bij aan het vinkentouw. Ja, dat soort, uh, dat soort zaken, dat soort details zullen het uiteindelijk gaan beslissen. En je krijgt natuurlijk de onderlinge confrontaties. En ja, daarin zal dus duidelijk blijken wie uiteindelijk de de, de sterkste is, wie de grote wedstrijden kan winnen en wie de bonuspunten de kan halen. Voetbal wellicht ook nog dat het meespeelt. Ja, nou ja hoe, ga, hoe lang gaan ze nog, uh, nog mee? Eigenlijk verwacht je dat iedereen nog wel een rondje mee kan, behalve Ajax. Dat zou dan weer in het voordeel kunnen zijn van, van de Amsterdammers. Even afhankelijk van hoe serieus Manchester United het Europa League toernooi neemt. Ja, dat zou ook een detail kunnen zijn dat, dat van toepassing is. Maar ja, eerst maar eens even afwachten. Ja, we gaan even kort vooruit blikken ook nog naar volgende week. Want dan staat de klassieke bij het Ajax. Uh, dat, uh, hoe hoe leeft Feyenoord daar naartoe? Want een, een zeepert bij VVV vandaag. Het gekke is dat ik een beetje het idee had de afgelopen weken... dat uh, men daar alleen maar naartoe leefde. En dat VVV wat uit het oog werd verloren. terwijl VVV juist angstgeekner is... Hè, in, in weet ik hoeveel jaar maar twee keer gewonnen. Uh, ja, er zijn natuurlijk wel problemen. Want de trainingskamp was goed. De wedstrijd tegen Basel was op wat... Uh, op wat uh, coachingsmomenten na eigenlijk ook wel in orde. En eigenlijk was dat vandaag ook weer de Achilles heel. Natuurlijk waren er wat veranderingen. Speelde de jongen Van Huigenvoort nu aan de linkerkant. Maar het zat achterin weer niet pot dicht. Er, werd weer, uh, ja, er werden weer hele gekke fouten gemaakt. Uh, spelers kregen vrijheid geboden waar dat niet mag. En dat is eigenlijk wel waar Koeman op hamert. Om, op, op, op communicatie en coaching van achteruit. Dat begint eigenlijk al bij de keeper. Tiet vrijdag toch over. Het zijn dingen die ontbreken. Ja, en verder in dit elftal, uh, daar kan natuurlijk niet heel veel gebeuren. Die basis staat, daar hangt nog wat omheen. Als je dan El Amadi kwijt bent omdat hij moet spelen voor de Afrika Cup... je bent Guidetti kwijt en die moet je vervangen... omdat Fernandes nog geschorst is voor een 18-jarige spits... Ja. die wel heel gretig is en zegt daar aan toe te zijn... maar toch echt liet zien dat hij nog een hoop moet leren. Mm -hmm. Ja, je kunt niet heel veel van dat soort zepers meer hebben. Uh, er kan van deze week nog van alles gebeuren. El Amadi komt niet terug. Dus te stopen. voor Feyenoord dat Guidetti en ook geval wel terugkomt... Er komen wel weer wat andere machten vrij bij zo'n wedstrijd. En Ajax is natuurlijk niet de ploeg in vorm. Dus ja, dit kan wel eens een hele open en leuke wedstrijd worden. Ze staan in elk geval dicht bij elkaar. En dat was in de eerste wedstrijd zo. En dat zal nu niet anders zijn. Koeman is er ook nog voor inderdaad, deze week. Ja, dat is ook terecht. Want daar moet je gewoon drie punten halen. En dat is niet gelukt. En dit is echt een dikke zeepert. Want daarmee poets je eigenlijk weer een heel goed trainingskamp weg. Ja, uh, volgende week, we kijken er alweer naar uit. Uh, tot slot, het moment uh, van dit weekend, wat jou het meest is bijgebleven? Ja, toch van vandaag. Na een minuut of vier in, uh, in de geheeldoom. Uh, het publiek telde af. En daarna kwam een minuut vol steun aan Theo Bos. Publiek spandoeken, Theo Bos op het, uh, het scorebord. Foto. Um, je zag John van der Brom een traan wegpinken. Nee, die pinkte niet weg. Hij liet ze gewoon gaan. Je weet dat Theo Bos trainer nu is van Dordrecht, kind van de club Vitesse, ernstig ziek. Uh, is nu bezig om uh, aan zijn herstel te werken. En dat zal echt een hele zware dobber worden. En ja als je dan zo'n. Ja zo'n steun krijgt van, van, van de club waar jij als kind bent begonnen... en waar je, waar je bij hoort, ja dat, dat deed mij ook wat. Ik had echt dik kippenvel op mijn armen. En het was ook even moeilijk om weer door te schakelen naar die wedstrijd. En op een gegeven moment is het klaar en gaat iedereen weer verder met die wedstrijd. En toen dacht ik, ja, Van de Brom is, is, is, is heel close met, uh, met Theo Bos. Mm -hmm. Ja En dan zie je die, die emotie en dan denk je toch ook aan die, aan die jonge vent... in de bloei van zijn leven en dan... Uh, ja, dat was wel een moment, uh, moment van, uh, van bezinning. En ik wens Deel Bosch ook echt het allerbeste. En ik hoop dat ik hem weer in, uh, en in Hollands welvaren kan treffen... langs de lijn als, uh, als coach en dat hij nog heel lang bij ons is. Bij deze. Dankjewel, Ronald. Oké. Okay. Home again, home again.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 Michael Kivanuka home again. Epke Zonderland of Jeffrey Wammers, wie gaat er naar de Olympische Spelen? Het is nog altijd onduidelijk. De turnbond KNGU, heeft vanmiddag laten weten... dat Zonderland op het test-event in Londen, begin dit jaar... vormbehoud heeft getoond op brug. En dat was nog niet bekend. Zonderland had overigens een nominatie voor rekstok op zak... Maar daarvoor heeft hij voorlopig in ieder geval nog geen vormbehoud getoond. Volgens de bond maakt dat niet uit en heeft Zonderland nu dus wel degelijk vormbehoud getoond. Al is het dan op een ander toestel. Er is dus weer veel rumoer ontstaan over het begrip vormbehoud. De bond wil verder niet ingaan op de procedure richting de Olympische Spelen... maar laat via Ad Roskamp, topsportmanager weten dat er in de reglementen niet staat... dat een turner per se vormbehoud moet tonen op het genomineerde toestel. Aan de telefoon is nu de advocaat van Jeffrey Wammers, Paul Scholten. Meneer Scholten, goedenavond. Ja, u, u ziet dat anders hè? Ik zie dat totaal anders. Hoe ziet u het? Leg het eens even kort uit. Nou, in uh, juni 2010 heeft de KGU in samenspraak met NOC en ZEF een duidelijk uh, uh, volgorde bepaald. En een van de uh, opmerkingen uh, bij het moment vormbehoud zegt: indien een sporter zich tijdens de WK 2011 individueel nomineert op één of meerdere toestellen, gaat deze nominatie alleen. Voor de toestellen waarop deze nominatie is behaald. En tot mijn grote verbazing, en ik zie het uh, vandaag ook op uh, diverse websites, uh, zegt de Bond nu dat uh, FK Ronderland de nominatie behaald heeft, of de, vo de vorm behoud getoond heeft, op de brug. Terwijl hij genomineerd was op de Ja. En dan ga je dus appels met peren vergelijken. Uh, en uh, dan zie ik niet dat je daar uh, zit, mee, mee weg kan komen... door te zeggen van hij heeft vormbehoud getoond. Ja, de bond uh, zegt geloof ik dat dat niet zo is. Hè? Dat, uh, die hebben niet expliciet dat vormbehoud uh, in de reglementen staan. Nou, het staat hier toch uh, duidelijk zwart op wit uh, uh, voor mijn neus. En uh, ik kan me niet uh, aan de indruk onttrekken... Uh, mm -hmm. dat de bond uh, een duidelijke voorkeur heeft... En ook als we kijken naar de uitlatingen na het test-event in Londen. Daar zegt dezelfde meneer Roskam: dat de turners uh, zichzelf ook niet zo. hebben ze niet makkelijk gemaakt. Sterker nog, hij zegt: de turners hebben zichzelf moeilijk gemaakt. Eerst in Tokio. Mm -hmm. En uh, ja, daar had men natuurlijk verwacht dat Julia van Gelder het zou halen. En dat uh, uh, Epke het zou halen. En dan zou Jeffrey de derde plaats uh, uh, krijgen. En dan zouden we drie turners komen. Dat is niet gelukt. Uh, helaas, overigens. Mm -hmm. Had ik daar gewoon drie, drie turners gezien. Maar nu gaan ze zich een beetje in een, in een bocht wringen... om toch uh, uh, even uh, de nominatie of de kwalificatie te geven. Ja, u heeft gisteren dus die brief gestuurd en naar de bond. Daarin vraagt u om binnen een week duidelijkheid te krijgen... over de nominatie van Jeffrey Wammers. Om ook omdat u vindt dat uw cliënt Wammers... als enige aan al die eisen heeft voldaan... Um, Eigenlijk heeft u vandaag het antwoord gekregen, of niet? Ik heb nog geen enkel antwoord gekregen. Nee, middels, middels de stellingname van uh, meneer Rostum. Ik heb ik, via de website krijg ik dan een antwoord. Uh, ja. Ik zou het uh, uh, prettiger gevonden hebben als de KGU uh, mij had geschreven. Uh, had, uh, dat dan gaat dan ook nog gebeld. gebeuren hoor, heb ik begrepen. Ja, dat zal dat, dat, dat ongetwijfeld. Ja, maar, maar dit lijkt al wel uh, op een antwoord. Uh, ik moet het nu lezen en uh, als ik de eigen selectieprocedure nogmaals erbij pak, dan is er maar één Turner die zich heeft gekwalificeerd, ja. namelijk nominatie en vormbehoud. De Turnmond zegt, uh, uh, moet je luisteren, dat, dat vormbehoud, dat is iets van NOC-NSF. Dat is uh, van dat mensen er niet, uh, dat turners in dit geval, er niet met de pet voor na gaan gooien in zo'n Olympisch jaar. Als ze bijvoorbeeld al in 2011 zich hebben genomineerd. Eigenlijk is dat iets aanvullends. Wij doen die voordracht en, en, en ja, dat, no dat, dat vormbehoud moet van NOC-NSF. Dus daar heeft uh, Epke Zonderland in dit geval nog alle tijd voor. In elke sport uh, wordt er gezegd dat er voor een behoud getoond moet worden. voordat je naar de Olympische Spelen mag. Ja. Uh, de uh, uh, KGU heeft zich in mijn ogen in een wat, wat moeilijk pakket gemanoeuvreerd. door die selectieprocedure Olympische Spelen 2012 zo duidelijk op papier te zetten. En ik heb nogmaals al in december gevraagd aan uh, de KGU om dat uh, te verlengen. Naar nee, de, de, de World Cups die er komen. Want daar komt de hele wereld op. En dan turnt iedereen op zijn eigen toestel. En alleen de testevent was er voor nodig. om die ene plaats voor Nederland veilig te stellen. Dus dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben voor ons gezegd. wij moeten binnen vier weken uh, gaan wij beslissen. En dan, als je hun eigen selectieprocedure uh, neemt. Uh -huh. dan staat daar heel duidelijk in. Wie dan voorgedragen moet worden. Eén turner heeft voldaan aan die NOC, NSF nfig norm En die moet voorgedragen worden. En dat moet volgens u Jeffrey Wammers zijn? Dat is de enige die aan die kwalificatie-eisen heeft ja. voldaan. Stoort het u en, en uw cliënt Jeffrey Wammers uh, dat, dat alles zo richting Hebbele Zonderland wijst? Dat, uh, heeft u het idee? Hij krijgt geen eerlijke kans? Je zou het bijna gaan denken. Ik, ik, ik, wil, dat niet. ik wil nooit slecht denken. Uh, ik wacht het, de, de reactie van de KGU af en uh, dan, dan zien we verder ja. wat we gaan doen. Maar de, de, de reactie die vandaag dan op die website kwam van de KGU, dat moet u dan toch aan denken zetten? Het zet mij zeker aan denken. Uh, en ik, ik vind het nog steeds uh, een onjuiste, onjuiste uh, gang van handelen. Um, verbaast u het eigenlijk dat, dat de bond zonderland nog niet heeft aangewezen? Dat hadden ze misschien meteen na het testament moeten doen. Uh, dat hebben ze niet gedaan. En in mijn ogen hadden ze het nog niet kunnen doen... want uh, de selectieprocedure is daarin vrij duidelijk. Ja. Sterker nog, heel duidelijk. Uh, wat vindt Jeffy Wammers er zelf eigenlijk van? Nou, die vecht voor zijn Olympische kans. Die uh, baalt hier uh, ongelofelijk van. En uh, vindt uh, dat, dat hij hetgene is die, uh, die hier voor, uh, ja. voor een in komt. Maar hij zal ook wel begrijpen dat uh, Epke Zonderland, ook al is het concurrent... Ja, in principe toch meer kans heeft op een medaille dan hij. Dat is ook buitengewoon arbitrair. Want... Uh, Garantie, het resultaat uit volledig. geen garantie voor de troepen. Daar heeft u dat, gelijk in, maar dat, over het dat algemeen. Is, uh, is dat is heel duidelijk. Ja. En uh, dat, is, dat vind ik het meest opvallende: dat zowel bij het test-event zelf als bij die uh, finale, die daar nog achter geturnd werd, dat uh, Zonderland in geen van beide gevallen uh, de, punten, de benodigde punten gehaald heeft op zijn eigen toestel. En nu komt er een uh, beetje een omweg. Ja, hij heeft zich op brug uh, gekwalificeerd. En ik vind dat een beetje appels met veren vergelijken. Uh, het is al genoemd: uh, je zou in de atletiek uh, uh, je kwalificeren voor de 100 meter. en vervolgens uh, toon je vorm behoud op speerwerpen. werpen. Ja. Dat gaat ook niet op. Uh, maar dan toch, waarom willen ze dan, denkt u, Zonland zo per se naar de speler hebben? Ik denk. een uh, gouden medaille gewonnen heeft, een zilveren medaille gewonnen heeft. Uh, dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar nogmaals, uh, wat in het verleden gebeurd is, nee. dat, uh, dat geldt niet. En uh, als we naar de resultaten kijken van de afgelopen wedstrijden... dan zit uh, Jeffrey dichterbij in punten dichterbij een medaille... Dan, eh, dan heb ik een zonderland. En het gaat me niet om de persoon, het persoonlijk zonderland. Ik had het liefst nog nogmaals allemaal op die hm. Olympische Spelen gezien. Hoe meer, hoe beter. beter ja. eh, eh, Tot slot, ik, ik vermoed eh, dat u binnenkort in de, in de rechtszaal staat. Klopt dat? Dat, dat? dat zou heel goed kunnen, maar ik wacht eh, de officiële reactie van de KGU af. Eh, en dan eh, gaan wij ons verder eh, beraden. En dan spreken we u vast weer. Paul Scholte, dank u wel. Heel goed. De advocaat dus van Jeffrey Bammers. We gaan uh, het, het water in. De Nederlandse waterpolisers hebben vanmiddag de kruisfinales gehaald... op het Europees Kampioenschap in Eindhoven. Groot-Brittannië werd verslagen met 12-6. En dat betekent dat Oranje derde is geworden in de pool. Sterspeelster speelster Yvke van Belkom over het resultaat... en het vertrouwen van de ploeg na twee eerdere nederlagen. Uh, na het vertrouwen... Ik had gewoon ook na de eerste twee wedstrijden het vertrouwen dat we goed gespeeld hebben. Alleen ja, de eerste punten zijn winnen, dat is toch heel fijn in eigen huis. En, uh, ja, nog drie wedstrijden te gaan en uh, ja, vanaf nu moet je alles winnen. Hoe lastig was het? Want ze bleven lang bij, hè? Ja, het was gewoon, we maakten het voornamelijk onszelf heel lastig. We waren denk, toch zenuwachtig, er lag best wel heel wat druk op. En dan uh, ja, heb je zo'n schitterend publiek, die wil je gewoon ook wat laten zien. En uh, dan maak je het met name jezelf heel moeilijk, want je ziet gewoon in de tweede helft dat we relatief makkelijk gewoon wel van zijn weg kunnen lopen. En uh, ja, het was zwaar, maar wel uh, goed. En betekent dit nu ook dat je, ja nu, ja, je begint het toernooi natuurlijk voor je gevoel net even vervelend in het vierde part steeds. Nu krijg je straks waarschijnlijk Italië of een ander topland. Ja, nu gaat het weer echt om. Ja, het is gewoon vanaf nu belangrijk dat we ons uh, spel uh, zo blijven tonen als de eerste twee wedstrijden. Dan weet ik gewoon zeker dat we tegen Italië goed bij kunnen komen. En nu moeten we gaan uh, doordrukken in de laatste helft. En dat hebben we vandaag in ieder geval gedaan voor de eerste keer. Dus uh, ik heb er alle vertrouwen in. Ja, inderdaad. Is de tegenstander inmiddels bekend? Dat is inderdaad Italië in de kruisfinale. Nederland heeft zich uh, door de overwinning wel ook uh, geplaatst voor het Olympisch kwalificatietoernooi. is natuurlijk belangrijk voor de uh, Road to London. Het voorbeeld voor de huidige generatie is natuurlijk de gouden proef van Peking. Bij het EK Waterpolo dit weekend werd een reunie gehouden... van oud-Waterpolo internationals die herinneringen konden ophalen... aan de successen van vroeger. Luistert u naar een reportage van Bob van der Tak. Ja, beste mensen, welkom, beste vrienden en vriendinnen. En vooral ook de vrienden en vriendinnen daar achteraan. Maar ik geef de aandacht van ook onze vrienden daar... Hallo. In de VIP-tent van het Pieter van der Holgebans Zwemstadion zijn nogal wat prijzenpakkers bijeen. Zo'n 150 in totaal. En dan mag de gouden generatie van het vrouwenwaterpolo van eind jaren 80, begin jaren 90 natuurlijk niet ontbreken. Alice Lindhout, wereldkampioen in 1991, Europees kampioen in 1985, 87, 93. Het is nogal wat hè? Uh, als je het zo even gauw opnoemt, uh, dan is het inderdaad nogal wat. Ja. ja. En die titel van 93, die Europese titel, dat is de laatste die Nederland ooit gehaald heeft hè, bij de vrouwen. Sindsdien is het niet meer gebeurd. Nee, tot nu toe is dat uh, niet meer voorgekomen. En uh, nou ja, goed, we gaan natuurlijk hopen dat ze dit uh, gaan herhalen nu in, bij DCK in Eindhoven. Het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Maar ja, dat is nog even afwachten. Maar uh, wie weet. Hoe kijkt u nu naar het waterpolo? Uh, nou, als ik kijk naar het huidige Waterpolen vind ik het uh, nogal wat uh, veranderd. Ik heb zelf natuurlijk meegemaakt omdat ik nog niet zo lang gelegen stop ben. Maar uh, ik heb toch drie generaties meegemaakt, dus er zit wel een, een verschil van ontwikkeling in het spel. En ik vind zelf jammer dat uh, uh, uh, het spel veel zakelijker is geworden. En ik zie minder uh, leuke acties als wat ik vroeger eigenlijk zag. Dus veel statischer en meer op positioneel gericht. En uh, ik vind dat de creativiteit eigenlijk wel wat omhoog zou mogen. Wij zijn als zwemmond, als bestuur... Die dames praten gewoon door, hè. Wij zijn als bestuur hartstikke blij dat jullie hier zijn. En nog wat verder terug in de, de tijd, de de tijd de gaan we met uh, Evert Kroon. Weg... Olympisch brons in 1976. Wat is het meest blijven hangen uit die tijd? Nou... Nou, je kan dus niet om 76 heen. 76 was natuurlijk het, het meest mooie moment voor ons eigenlijk met die bronzen medaille. Het moment uh, wat het meest bijblijft, dat is toen je op dat podium stond. Dus het meeste is nog meer waard dan die medaille en zo. En dat is iets wat, uh, want dan hoor je erbij. En dat is iets, iets, iets onbeschrijfelijks. Dat heb ik altijd het mooiste moment gevonden. Ja, die medaille was niet eens zo belangrijk. Maar je stond dus zeg maar op, dat, op, dat, op dat podium als nummer drie. Maar je hoorde bij 1, 2, 3. En dat, dat was een zo machtig gevoel eigenlijk. Daar heb je jaren voor gespeeld. En één keer sta je op een, op een podium en dan hoor je, hoor je erbij. En dat is, daar heb ik de meeste, meest goede herinneringen aan eigenlijk. Toen behoorden de Nederlandse waterpolomannen tot uh, de absolute top. Zou die tijd ooit nog terugkeren, denkt u? Nou, wij hoorden niet eh, tot de absolute top eigenlijk. En, oh ja, als je nou, Olympisch brons wint. Jawel, maar dat was natuurlijk een, een, een, een eenmalig iets. Als je de jaren voor kijkt, hadden we altijd een beetje de zesde, zevende, achtste plaats en zo. Dus je hoorde wel bij, bij, bij, bij dat groepje landen. Maar eh, het, het is een kwestie van investeren en een kwestie van beleid maken. En hoe is dat nu in Nederland, vindt u? Nou, als je de resultaten hier ziet, dan denk je, ja, dat, dat had anders gekund. Als ze dat jaren geleden hadden gedaan. Maar er is nu een, in, de, in de tijd een, een bewuste keuze gemaakt door de zwembond om te investeren in de dames. En uh, of dat terecht is, dat moeten hun weten. Dat is hun beleid. Maar als je nu gaat beginnen met, met een beleid wat, ge, wat geconstateerd is op, op het behalen van resultaat, dan moet je de hele lijn moet je, moet je, moet je gaan activeren. En dat gaat vanaf de kleine jongens tot en met de, de senioren, zeg maar, dat er een constant beleid wordt gevoerd met opleidingen. En dan, ook, dan krijg je ook resultaten, denk ik. Ja, misschien dan ooit wel weer eens een medaille voor de Nederlandse mannen op de Spelen. Hoe eerder, hoe beter. Dat zou mooi zijn. Evert Kroon was de laatste spreker. Goed, we gaan uh, terug naar het schaatsen. Want Laurine van Riesen won vandaag verrassend de 1000 meter in Lake City. 1-14-21 reed ze. En dat is een persoonlijk record voor Van Riesen. Moet er wel bij zeggen dat Christine Nesbit niet meedeed. Zij had zich teruggetrokken en bereidt zich voor op volgende week het WK sprint. Jeroen Stekerenburg nu, in gesprek met Van Riesen. Ja, gefeliciteerd. Zo is de ene dag de andere niet. Nee, zeker. Het was echt een veel betere rit. En uh, daar ben ik ook heel blij mee. Hoe nou, kan dat opeens? Nou ja, ik maakte gewoon. Uh, gisteren maakte fout om te lang te gaan rijden. En uh, vandaag was ik gewoon meer aan het rammen En dat, ja, dat werkt gewoon veel beter. Nou kun je in een dag een beetje vooruit gaan, maar jij gaat van plek 14 naar plek 1. Ja, nou ja gisteren was gewoon geen goede race. En hij was technisch niet eens zo heel slecht, maar ik reed gisteren tegen iedereen en die maakte 14 slagen op de rijden en ik tien. En ja, daar kan je gewoon niet tegen op. Zoveel kracht kan je gewoon niet in één slag leggen. Dus daar uh, hebben we vanochtend goed aan gewerkt. En dat ging nu in de rit heel goed. Nou had ik ook het idee dat het gisteren ook allemaal veel moeilijker kwam. Want je hing gisteren boven de prullenbak en je was niet lekker. En ja, nu is dat helemaal niet, terwijl je veel harder gaat. Ja, nee ja. Vaak is het als je, als je iets te hoog zit en je, ben, uh, je zit niet helemaal lekker in je slag. Dan is het zwaarder als je is gewoon goed rijdt. En, uh, en gisteren was ik daar de 500 niet helemaal lekker. En, uh, maar ja, toen uh, dacht ik wel gewoon voor de thuis gegaan. En dat uh, ging helaas niet zo goed. En, uh, maar ja, vandaag ging het wel heel goed. Had je dit nou aanvoelen komen, of is dit, is dit voor jou ook een totale verrassing? Nou, het ging eigenlijk hartstikke goed. Ik ben vroeger naar Calgary gegaan. Ik heb, uh, zit hier al twee weken, omdat ja, ik mocht geen WK rijden. Dus ik wilde eigenlijk alles op deze World Cup. Samen was ik gisteren ook heel teleurgesteld, dat het eigenlijk gewoon best wel goed ging. en Dat ja, kwam in de wedstrijd gewoon niet uit, maar daarom ben ik wel heel blij dat het vandaag wel uitkwam. O, jammer is dat nu, dat je het WK niet mag rijden. Is dat extra jammer, omdat je ja, nu dus deze vorm lijkt te hebben? Nou ja, ik baalde wel heel erg, maar... Ja, zoals dit weekend ook. Ik, ik moet wel gewoon stabieler worden. En uh, dat heb ik ook dit weekend nog niet gedaan. En zolang je dat niet goed kan, ja, is het op een WK ook heel moeilijk. Maar... Ja, ik had wel heel graag willen rijden. Al dus Laurine van Riesen, uh, haar zien we dus volgende week niet terug bij dat WK-sprint in Calgary. We gaan weer voetballen, want het was Super Sunday in Engeland. Manchester City tegen Tottenham Hotspur. Uitslag 3-2 in Arsenal. Manchester United 1-2. Twee topredstrijden tussen Manchester en Londen dus. En Manchester is de overduidelijke winnaar. Arjen van der Horst uh, in Londen, goedenavond. Goedenavond. Dat telt in Engeland, denk ik. Manchester 2-0, Londen 0, of niet? Ja, zeker. Ja. Dit zijn toch wel uh, de twee voetbalsteden van de laatste jaren. De steden die ook de top vijf leveren op dit moment. Ja, Soms win Manchester, soms Londen. Altijd wel rivaliteit uh, tussen beide steden. En vandaag waren het heel duidelijk de ploegen uit Manchester City en United... die uh, goede zaken doen. Ja, voor Arsenal uh, in ieder geval niet het drama van, uh, van het begin uh, dit perzoen, uh, van dit uh, seizoen... toen ze nog uh, met uh, 8-2 verloren ja. van United. Maar ja, als ze... Nog een kansje dachten te maken op de titel. Dat kunnen ze het nu echt wel vergeten. Uh, bijna 20 punten achterstand op koploper City. Moeten nu echt gaan knokken om een plaatje bij de top 4 te krijgen. Die dus uh, toegang geeft tot die o zo belangrijke Champions League. Ja, Wenger, die al 14 jaar achter elkaar zich gekwalificeerd heeft voor het Europese hoofdtoernooi. Dit wordt toch wel zijn moeilijkste seizoen. Uh, bij de buren, de Spurs gaat het een stuk makkelijker. Die balen wel natuurlijk vandaag, maar doen nog wel mee om de titel. Ook al is het gat nu acht punten met koploper Coplo City. Ja, en voor goede orde, Arsenal ligt vijf punten achter op Chelsea... dat dus vierde staat. Ja. Um, wel aardig uh, voor, voor, voor de Nederlanders dat Van Persie weer scoorde, hè? Ja, zijn negentiende doelpunten al, competitiedoelpunten al dit jaar. Hij is absolute topscorer Vorig jaar, in het kalenderjaar... Uh, 2011 had hij bijna een record, 35 doelpunten. Uh, daarmee had hij bijna het record van Alan Shearer gebroken. Die had er eentje meer. Hij is wel nu clubtopscorer van Arsenal. Uh, is eentje meer dan Thierry Henry die op de bank zat vandaag. Uh, van Persie draait nog steeds lekker en dat is heel belangrijk voor Arsenal natuurlijk. Ja, uh, er was een, een wissel die niet werd begrepen. Leg eens uit. Ja, uh, hij was een hele boze Van Persie die we zagen. Oh? Met hem alle Arsenal supporters zo leek het. En dat had te maken uh, met de wissel toen André Aschewin het veld inkwam... voor Alex Oxlade-Chamberlain. Nou, Van Persie zichtbaar boos. vind nooit echt een uh, succes geworden bij Arsenal. Ook geen goede tanden met Van Persie. Dat lijkt wel te lukken met het jonge talent uh, uh, Oxlade-Chamberlain. Die gaf ook de assist... Voor Van Persie vandaag speelde een goede wedstrijd. En niemand begreep dan ook waarom Arsene Wenger hem wisselde. Ja. De coach kreeg ook na de hand heel veel kritiek erop. Daar er een beetje pissig op, want hij zei... ja, Arsjevin is de aanvoerder van het Russische nationale elftal. Oxlade-Chamberlain ja, die speelt pas vandaag voor het eerst in de basis. Waarom zou ik me daarvoor moeten verdedigen, zei Wenger? Uh, goed, het duel van Spurs tegen de City tot slot. Uh, dat ontbrandde in de tweede helft helemaal. He. Met die Balotelli weer in de hoofdrol. Ja, geweldige wedstrijd. De eerste helft was een beetje een soort schaakpartij. In de tweede helft, inderdaad, ja, kwam het echt tot een ontploffing. Uh, City uh, die leek eindelijk door de verdediging van de Spurs te kunnen breken. Razend tempo, twee doelpunten. Uh, binnen drie minuten 2-0 voor City... Vijf minuten later was het alweer 2-2. Met in de blessuretijd dan een doelpunt voor Ballatelli. inderdaad. Een strafschop die hij verzilverde. Weliswaar een beetje controversieel. Want Ballatelli, zo vinden de Spurs... die had eerder in de wedstrijd met Rood uh, van het veld gestuurd moeten worden. Oké, okay, Arjan van Horst, dankjewel. je Wij zijn er doorheen. John Jans vergaal zo direct met het oog. Veel plezier erbij. En een avond.